De toegangswegen tot de Oostvaardersplassen in Flevoland zijn met betonblokken afgesloten. Zo wil Staatsbosbeheer actievoerders tegenhouden. Die hebben een oproep gedaan om met paardentrailers naar het natuurgebied te komen, om dieren weg te halen, zegt de gemeente Almere. In de Europa League heeft Salzburg zich verrassend geplaatst voor de halve finales. De Oostenrijkers versloegen Lazio-Roma met 4-1 en dat was genoeg na de 4-2-nederlaag uit de Heenwedstrijd. Verder haalde Olympique Marseille met 5-2 uit tegen RB Leipzig. Waardoor ook de Fransen zich plaatsten voor de laatste vier. Arsenal en Atletico Madrid zijn over twee weken de andere twee ploegen in de halve finales. Het weer nog. Verspreid over het land nog een paar flinke buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 en is er kans op mist. Morgen in het Noordoosten kans op buien. In het Zuidwesten meer zon. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een man die eindeloos vastgebonden aan de wieken van een molen rondjes blijft draaien. Dat zijn de beelden die Erik Westerlo op slag beroemd hebben gemaakt in de, de kunstwereld. Sindsdien woonde hij afwisselend in New York en in India. En in Arnhem is een tentoonstelling van zijn nieuwe werk te zien. En hij is te gast om te praten over zijn werk na ene. Ja, Boots kreeg in de aanloop van zijn albumpresentatie een reismicrofoon mee. En u hoort zijn week na ene. Maar we beginnen komend weer met Blauwdzoen, een nieuw album het derde deel van een drieluik. Jupiter is het drieluik en dit deel heet Ab. En als je het zou moeten vergelijken met een uh, drieluik uit de kunst van Lucas van Leijden of Jan van Eyck... dan zou dit wel eens het middenpaneel kunnen zijn. Het gedeelte waar uh, het eigenlijke verhaal zich afspeelt. Drie albums, als een drieluik, met, uh, zoals het betaamt in een uh, drieluik... een verhaal van vreugde en zwaarte, van licht en duisternis. Blauwtsoen is geboren als Johannes Sigmond In 1974 gebeurde dat. Debuteerde in 2008 als Blauwtsoen. Vestigde zijn naam in de jaren daarop. Met albums als Heavy Flowers en Promises of No Man's Land. En de eerdere 2 van deze trilogie. En binnenkort treedt hij weer op, onder meer op uh, Pinkpop. Welkom, uh, Johannes. Dank je wel. Was dat, was dat van tevoren een heel vastomlijnd plan... om, om een luik te maken en hoe het dan zou gaan... En, en welk deel dan waar zou komen? Had je dat al helemaal klaar liggen? Nee, het, het idee was in, in een zo kort mogelijke tijd... zoveel mogelijk maken. En ik had zelf bedacht, dat moet in een luik Ik bedoel, alle, alle goede verhalen worden in drieën... in drie akten verteld... Um, maar er was geen vooropgezet plan of een thema of een. Het concept was eigenlijk gewoon. Je bedenkt iets. Um, je neemt het op. Meteen. Je brengt het uit. En, en je speelt het de volgende dag, bij wijze van spreken. En dan. Um, en, en, ja, en ik had op een gegeven moment hadden we ook deadlines gesteld. Van, nou, deel 1 doen we dan. Wat was het? Uh, 2016 oktober. Maart erop dan deel 2. En toen zou eigenlijk afgelopen najaar deel 3 verschijnen. Maar dat, uh, dat heeft, daar ja, was iets, uh, iets meer uh, tijd voor nodig. Dat, dat is een, een, een manier van werken... die, die volgens mij staat op hoe je daarvoor altijd werkte. Om, om het snel te doen. Het idee komt, we werken het uit, we nemen het op... en, en bewijs van spreken, het, het ligt morgen in de winkel. Terwijl, terwijl daarvoor... Heb ik de indruk dat je, dat je veel meer sleutelde aan, aan al je arrangementen. Ja, dat, dat is ook zo. Maar ik denk dat ik, ik had heel erg de, be, de behoefte na Promises uh, of No Man's Land naar dat album om. Oké, je zit in een soort cyclus van: je brengt een album uit, dan ga je twee jaar of anderhalf jaar toeren. En dan um, er komt op een gegeven moment weer een album. Ja, niet vanzelf natuurlijk. Maar dan um, dat had ik al vier keer gedaan. Dacht, ja, vier keer, vier albums. En ik merkte dat ik een soort nieuwe prikkel nodig had. Dat ik mezelf. Uh, dat ik het dat even wilde omgooien. Om te kijken wat er gebeurde als je niet in dat. In dat, uh, in dat format blijft. In dat format blijft, ja. ja. Want dat, dat is natuurlijk een format dat, dat aan de ene kant heel mooi is. Maar tegelijk ook een beetje benauwend kan werken. Het is wel hoe popmuziek werkt tegenwoordig: en album, promotie, tour. Album, album, ja. album. Ja. en door. Ja, en door. En uh, in sommige gevallen komt er dan bij mensen een album... omdat een, een label daarom vraagt. Bij mij is het wel echt altijd zo geweest dat ik een album wilde maken. Dat ik vaak... Een album was af en dan begon ik alweer met nieuwe dingen. En ik ben altijd wel een veelschrijver. Dus ik ben altijd wel bezig met nieuwe dingen. Maar het, ik, ik had echt behoefte om echt iets, even iets anders te doen. Dan heb ik daartussendoor ook nog een plaat met David Douglas gemaakt. Had hij had die. Uh, Een elektronisch project... Maar dat zijn dingen die mij wel hebben geholpen om, uh, om uiteindelijk toe te werken naar wat er nu uit is, naar, naar Up. Als ik deze plaat hoor heb ik de indruk dat je het dat je toch niet kon laten om, om er weer aan te gaan sleutelen. Om het, om het toch weer wat, uh, ja, wat, wat, wat meer clever te maken in plaats van snel. Ja, ik weet niet of clever en snel kan misschien ook wel samen. Maar het is een hele andere dynamiek. En je moet heel erg de twijfel uitschakelen en gewoon gaan. Je hebt misschien nog één avond of één dag. Uh, dan kun je nog aan dingen twijfelen, maar je moet dan door. Uh, um, en ik merkte wel toen na Jupiter deel 2, ik ging schrijven aan, aan het nieuwe deel, wat toen in mijn hoofd nog deel 3 heette ook. Uh, dacht ik, ja, voelde ik wel dat die, die, die liedjes die. Die hebben iets bijzonders. En ik heb er heel veel mee. En ik wil ze koesteren in het begin. En daar heb je tijd voor nodig. Ik wil ze af en toe wegleggen. Weer, al, weer terugpakken, afstoffen. En nog eens bekijken van alle kanten hoe het nou moet. En daar heb je gewoon echt tijd voor nodig. En twijfel. Want dan, dan een soort methodische twijfel. Die ik inderdaad, wat jij zei. Uh, bij eerdere platen nam ik veel meer de tijd. En dan uh, dat heb ik wel iets meer gedaan. Aan de andere kant... Uh, het is nog relatief snel. Weet je, iets meer dan een jaar geleden dat deel 2 uitkwam. Dat is relatief snel en ook sneller dan je vorige platen... Eh, voor deze trilogie Precies, tot stand kwamen. Ja. Het, het is aan de ene kant zo, als je een plaat maakt... dat je voor eeuwig een keuze hebt gemaakt. Je kunt hem niet uit de handel nemen en zeggen... we halen die, <lacht> die trompet er toch maar uit. Ja, ik, er zijn wel artiesten natuurlijk die soms hun platen laten remixen of remasteren... Uh, ja, dat vind ik een beetje jammer. Het kan wel, maar dan moet je niet die andere uit de handen nemen. Dat is dan altijd jammer, vind ik. Maar aan de andere kant, als je het snel doet, dan is het ook wel mooi. Dan is het oké, okay, deze keuze heb ik gemaakt. Dat, dat was toen het goede gevoel. En, en daar staan we achter. Dat was het dogma voor, die, voor dit project. Van, uh, je bent ja, vertrouwen op, op wat er uitkomt, dat dat allemaal goed moet zijn. Uh, en dat moet ook nog wel blijken. En ik, ik voelde wel bij de, bij de liedjes op de Nieuwplaat, ja, dit. Het, het, um, hoe zou ik dat zeggen? Dat zijn uh, liedjes die het meer in zich... Nou, ik, ik had het gevoel dat die liedjes heel lang met... En dat heb ik nog steeds. Dat dit zijn liedjes die heel lang met mij meegaan op reis. Die gaan lang met me mee. Dat merkte ik aan, aan de melodieën. Ook aan de teksten. Aan de vibe en de, de energie van die, van die songs. En dan moet, moet je zuinig op zijn. En dan uh, Tenminste vind ik. Want... Uh, ik had wel het gevoel, als ik dit maak op de manier... waarop ik deel 1 en 2 heb gemaakt, uh, dan gaat me dat nog spijten. Hier moet je meer zorg aan besteden. Ja. Hier, moet je, hier moet je toch die, die, die vertraging inbouwen. Ja. Ja. Het, is, het is qua sfeer anders dan de, dan de, de vorige twee delen. En het is, het is ook een album dat hier en daar meer op de zang lijkt te leunen. De, de, de zang is, is meer de voorgrond. Ja, ik heb denk ik deel 1 ik zou zeggen, in de loop van de jaren is mijn zang een onderdeel geworden van, van het geheel. En het is een bewuste keuze ge, geworden geweest ook. Ook met Promises en Heavy Flowers was het al een beetje aan de gang. Terwijl uiteindelijk, ik ben zanger en uh, ik dacht. deel 1 van het Jupiter-project is heel erg vanuit de heupen geschreven. Dus vind ik nog steeds mijn meest sexy plaat. En daar zijn de drums en de bariton saxen, de baas. En deel 2 leunt iets meer, denk ik, op, op de donkerte van analoge zins en zo. Um, en, en, en liedjes dicteren dat soms zelf. Wat het moet zijn. Dat klinkt misschien, ja. Dat voel ik tenminste vaak zo als ik in de studio het dan opneem. Tuurlijk bepaal ik welke kant het op gaat. Ik produceer het ook zelf. Maar soms zegt een liedje gewoon. Hier moeten, die, hier moeten de drums gewoon de baas zijn. En bij de liedjes op Up dacht ik steeds... ja, dit draait gewoon om mijn stem en om de melodie. De melodie moet dit drijven. En je zei, ik ben een zanger. In essentie ben ik een zanger. Dat, dat is ook, ook bijna een soort, uh, soort openbaring. Zo van, ja, al, al, die, al die arrangementen, hoe mooi ook. Laat het maar gewoon zo zijn dat, dat ik in essentie een zanger ben. Ja. En ik heb ook deze liedjes heel veel op piano geschreven. Echt in mijn uppie pian piano met zang. Later ook wel wat, uh, wat, wat songs die uh, samen met mijn broer Jacob ontstaan zijn. Of die dan weer met een idee aankwam waar ik dan mee aan de haal ging. Want zo gaat het vaak tussen ons. Uh, maar dan, dan was steeds de zang en de melodie de baas. En ik maakte ook echt afgewogen keuzes. Ik zat echt met mijn piano nood voor nood te proberen. Oké, okay, is het deze nood? Wil ik het zo wel zingen? Of, um, en dat, dat is voor mij. Dat, dat is voor mij op zich ook wel nieuw. Want zodra ik begin te zingen, kan ik vrij snel iets wat ik voel overbrengen. Uh, maar dat wil niet altijd zeggen dat de song goed is. Uh, dus je moet wel gedisciplineerd blijven werken aan goede liedjes. Die ook als jij ze zou zingen, ik weet niet of je kan zingen. Nee, dat is niet de moeite waard. <laughs> maar een zanger of zangeres, dat het dan. Dat het dan ook overeind staat? Je zei het, het eerste deel is, is het, je meest sexy plaat. Dat komt uit de heupen. Dat is eigenlijk een soort meer soulvolle variant van, van, van het concept, mm -hmm. Dan komt de duisternis. Dat, dat is dan het, het tweede deel. Waar staat dit dan voor? Hoe zou je dat zelf omschrijven? Dit deel van het drie Luik. Ja. Ik denk dat ik de, de lichtheid, en ik heb het destijds wuft genoemd... of ik een mooi oud-Nederlands woord, dat, dat, dat van deel 1. En maar ook die donkerte van deel 2, dat zit hier allebei wel in. Het is alleen op een bepaalde manier in balans. Um, en in eerste instantie aan de, denk ik dat het, dat het zelfs iets meer doorslaat... naar een bepaalde vorm van vrolijkheid dan dat het echt een sombere plaat is. Het is helemaal geen sombere plaat. Een soort loutering meende ik te horen. Als je het, als je het toch in, in sfeer moet vatten. Een, een, soort, een soort reis die je hebt doormaakt... langs alle duisternis ja. en, en alle energie... en dan terechtgekomen bij een soort... ja iemand die eigenlijk alles wel op, op de rit heeft staan. Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt, ja. Als je het zo omschrijft, ja. We gaan luisteren naar uh, uh, een van de stukken alvast... van het nieuwe album, en dit heet uh, Juno. like Juno van het uh, nieuwe album van Blauwtsoen uh, die tegenover mij zit. Uh, Johannes Sigmund, die uh, inmiddels al flink wat albums heeft gemaakt. En flink wat tours heeft gedaan. En, en zoals je zei, op een zeker ogenblik dan ook... Ja, daar, naar vastlopen is misschien zelfs een wat groot woord. Maar nee, zegt dit moet ik nu doorbreken. Ik ga, we gaan niet nog een rondje doen van uh, album, touren. En, en weer opnieuw? Nou ja, ik, ik, ik hou echt van, van albums maken en van toeren. Dat, is, dat vind ik het mooiste wat er is, die combinatie. Alleen soms is het goed om heel even dat ritme te doorbreken. Om jezelf, uh, ja, denk ik, eigen, ergens ben ik denk ik op zoek geweest naar een soort verrassing in mezelf. Ik dacht van, als ik, nou, als ik dat nou om, omdraai en het tempo anders, anders doe en ook alles tegelijk doe, zeg maar. Uh, dus, dus toeren, opnemen, schrijven, dat, dat gebeurde ook letterlijk. Weet je Op een dag dat ik in de studio zat, had ik s'avonds al nog een promo. En de volgende dag moest ik spelen in de kleedkamer, was ik aan het schrijven. Uh, dat, ja, dat vond ik wel vet om te doen een keer. Het wel vermoeiend. Het is gewoon hard werken. Daar is niks mis mee. Maar het is wel. Uh, het is, geeft gewoon echt een hele andere. Um, ja, het is een hele andere creatieve zone, kom je dan terecht. Toen, je, toen deze. Het eerste deel van de trilogie uitkwam. Toen, toen heb je verteld in een aantal interviews... dat het ook wel met persoonlijke dingen te maken had. Met, met, met een echtscheiding. En met, met een soort gevoel dat je zou kunnen omschrijven als een depressie. Of in ieder geval een soort persoonlijke ja, crash. Klopt. Dat had iets te maken met, met een, een, een slechte ervaring met MDMA... die iemand in je drankje had gestopt. Vermoedelijk was dat het, ja. Nou, kijk, okay, ik heb inderdaad ik heb een paar jaar terug... Uh, nou, dat is inmiddels al bijna vier jaar terug. Tijdens een, tijdens een, een feest uh, ben ik echt. Uh, nou, laat ik zo zeggen: ik was ochtends. Ik, uh, het was een, een, was een nachtmerrie. Dus het was, was inderdaad uh, alcohol en drugs in het spel. En zonder dat ik dat wist, uh, is het toen helemaal misgegaan. Dat is, een, dat is een misdadige actie geweest van wie dat ook gedaan heeft. Ja. Om, dus gewoon vergiftiging. Ja, ik denk dat het een grap was. Maar goed, een hele uit de hand gelopen grap. En uh, ik, ik was echt heel erg blij dat ik dat ochtends nog uh, na kon vertellen. Want je, je, bent, je bent ergens bewusteloos gevonden op een eiland... waar je ook niet snel vervoerd kan worden naar een ziekenhuis. Klopt ja. en, en de dokter zei, nou ja, laat hem maar liggen en we kijken morgen verder. Ja, nou de dokter zei, als er maar iemand naast hem ligt... dus mijn broer is toen lepeltje lepeltje naast me gaan liggen in bed... en die, ik werd ochtends wakker en... Uh, Um, hij begon keihard te janken en zei, uh, oh, ik ben zo blij dat je er nog bent. En ik wist nauwelijks nog wat er gebeurd was. Dus, uh, wat zo heftig was het wel. Het, het zag ik wel ben echt uit. ouderwets, ja, als je het had gefilmd. Uh, achteraf zijn er wel wat flarden en flitsen die ik weet. Maar ik ben echt, uh, samen met, uh, ja, met mensen van het, van een uh, vrijwilligers van het festival. Want het was op, op Oerol. Uh, ben ik zeg maar aan de achterkant van het hotel uh, echt over de grond gesleept naar boven toe, naar mijn bed toe. Ja. Nou, het was, uh, was een hele nare ervaring, maar dat heeft me toen heel erg er bewust van gemaakt dat ik. Uh, dat nu, nu is. En dat je het nu moet pakken en niet bezig moet zijn met gisteren of met de toekomst, want dat, die bestaan allebei niet meer. Dus ik, ik ben daar wel op een bepaalde manier uh, door veranderd. En dat heeft zich ook vertaald naar die manier van werken die je net schetste. Van, van neem het maar snel op en, en doe het maar nu in het leven. Ja, eden. een soort, een soort rare, rare drang om het dan ook nu te doen. Om het nu te pakken en, um, en niet stil te zitten of af te wachten. Ja. Is, is somberte iets dat bij jou snel op de loer ligt? Dat is absoluut waar, ja. Dat, uh, ja. Ik kan, ik kan me ochtends uh, echt somber lezen op, uh, in de krant of op blendl. Dat je echt aantrekken wat ja. je leest. Ja, ik voel ook vrij snel somber van andere mensen aan. En dat trek ik me dan ook aan. En uh, ik kan daardoor wel eens uh, uh, in een hele ongelukkige periode terechtkomen, maar uh, ik kan ook heel vrouwelijk zijn. Dus het is dus niet. Uh, maar goed, er is een periode geweest, ook, ook na die tijd, dat het uh, echt even niet goed met me ging. Nee. Nou ja, gezien de, de omstandigheden die, die, uh, die, die ik net schetste... is dat niet heel verwarrend, natuurlijk. Ja, je, uh... Maar het heeft me. Kijk, het is mooi dat ik het na kan vertellen, want het heeft me wel ook wel veel opgebracht, denk ik. Dat, en ook de manier waarop ik. Uh, kijk, ik, ik dacht altijd al: je doet de dingen zoals je ze wil doen. En je leeft het leven zoals jij wil leven, maar. Toen ik voor mijn gevoel uh, dicht bij, uh, bij het einde van het leven was... Um, krijg ik toch wel weer heel erg veel zin in het leven. zeg maar, En, en heb ik ook een aantal grote keuzes gemaakt. En, en daar is Jupiter, de trilogie, ook absoluut een, een gevolg van. Ja. Het grappige in jouw muziek is... zijn beide elementen nooit ver weg. De somberte of melancholie. En aan de andere kant ook de bombastische euforie. Dat ja. zit er ook wel in. Het is, het is soms bijna als de gospel van iemand die, uh, die nou ja, zoals Aretha Franklin in alle vreugde. Ja, ik denk wel dat ik bezingen. altijd op zoek ben naar een soort uh, verlossing. Uh, soms bewust, soms zit dat er onbewust in. Ik, zoek, ik merk ook wel vaak, en daar moet ik ook voor oppassen, dat in mijn arrangementen en dat, ik, dat er vaak grote finales in zitten. Uh, en dat kun je niet altijd doen. Dat vind ik tenminste niet interessant om dat altijd te doen. Maar ik zoek altijd wel. Vanuit het, en ik ben ook geneigd om vanuit het donker te schrijven en, en na te denken. En, maar ik heb vanuit het donker zie je pas ook wat licht is natuurlijk. Maar het begint bij het donker, het schrijven? Ja, eigenlijk wel. Dat is, een soort, dat is heel natuurlijk voor mij om dat te doen. Als je me tegen me aanschopt, komt dat er ook uit. Het is een soort zonnige melancholie. Ja. Als, je, als je intens gelukkig bent, als alles goed gaat, zoek je het dan ook actief op? Die somberte om, om te kunnen... Om te kunnen werken. Mm. Nou, ik, ik hou, ik ben ook een. Kijk, ik zie. Ik weet niet of ik het bewust opzoek. Maar het is veel. Eigenlijk is het donker te veel interessanter. Omdat daar. Ook in verhalen. Omdat daar. Uh, mensen heel erg tot de kern komen vaak. Van wie ze zijn. Uh, of wie ze zijn geworden. En dat vind ik veel interessanter. Dus ook als ik een. Natuurlijk hou ik ook van vrouwelijke boeken of van vrouwelijke film. Maar ik vind een film die wat zwaarder is... leert mij vaak veel meer over, over mezelf en, en, en de mensen om me heen... dan een hele vrolijke film. Dus ja, ik zoek het denk ik onbewust wel op. Ik kan me vergissen, maar op het laatste album gaat het nergens over dood. Ja. Mm, ja, nou dat is een song die je net draaide misschien wel. Dat gaat wel over iemand die weg is. Eh... Uh, en dat, daar zou je, daar, daar lees ik, daar, laat ik zo zeggen, dat heb ik wel geschreven met In het Achterhoofd de Dood. Dus hij is er, hij is er toch weer ingekomen. Ja, het is helaas ook gewoon een onderdeel van ons uh, bestaan. Van, van ons bestaan. Dus soms, en het is heel keihard. Ja, jij groeide op in een, in een gelovige zin, de, de Pinkstergemeente. Ja. En jouw eerste muzikale ervaringen hadden daar ook mee te maken, met die, met die kerkelijke muziek van de, van de Pinkstergemeente. Absoluut, ja. Wat, wat voor muziek moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is, uh, het is een kerk waar geen... Er is, is geen organist, er is een band. Uh, met een drummer en een pianist en een gitarist en een bassist en vaak meerdere zangers. En je kunt het denk ik eerder vergelijken met de zwarte kerken zeg maar, in Amerika. Maar dan de, de blanke variant daarvan. Zonder de heupen? Uh, ja, minder heupen, ja. Maar wel, uh, wel fanatiek, zeg maar. En hard, en, uh, vanuit de tenen. Het was altijd, uh, het was altijd of, of standje 1 of standje 10, maar meestal 10. Dat moest wel. Uh, overgaven zat er heel veel in. Zat echt, uh, zonder overgave was het niet, niet echt. Dus je stem echt laten klinken voor de, voor de hogere machten? Ja, ter ere van hè. Ja. En was de sfeer was dat een, een, een sombere sfeer of juist ook een heel, heel vrolijke sfeer? Het was een vrolijke sfeer, maar of die vrolijkheid altijd echt was, dat weet ik niet. Uh, maar de sfeer was altijd iets van: het moet wel feest zijn. En natuurlijk was er ook wel plek voor, voor sommigen, maar ik denk uh, niet op een. Het moest altijd wel weer snel goed zijn. Het moest altijd wel weer snel een feestelijke stemming zijn. Want uh, ja, Jezus en God, dat zijn uh, die zorgen er voor je en dat is allemaal uh, dikke prima, weet je wel. Dus, Dankbaarheid wordt het dan vaak genoemd. Dankbaarheid, ja. ja en, en, en het komt altijd, altijd goed. Dus ja niet te lang stilstaan bij, uh, bij dingen die niet goed zijn. En twijfel was daar helemaal geen optie. Dus, uh, ja. Wat ik daar interessant aan vind... is dat je dan, dan opgroeit met, met heel veel muziek om je heen... maar niet de, de muziek waar, waar alle andere muzikanten naar geluisterd hebben... in hun jonge jaren. Dat heb je later wel ingehaald, maar... Ja, dat, ja. De meeste groeien natuurlijk op met de, nou ja, de, de, de grote klassiekers... de Beach Boys, de Beatles, de Birds de Stones, noem maar op. Hey, dat, is bij mij, uh, dat, dat werd gewoon bij ons thuis niet gedraaid. Dat was ook, ook niet aan de orde. Dat waren ook artiesten die wel bekend waren natuurlijk. Maar toen Bob Dylan eventjes in de, in de Heer Jezus was... toen mocht het ineens wel even. Uh, maar het was Johnny Cash en Phil Country. En, maar ook wel zeg maar van die Jezus-rock. Uh, van die uit de jaren 60, Larry Norman en dat soort dingen. Dus het was wel... Um, het was wel modern. Het is niet dat er hele archaïsche muziek gedraaid werd. Maar um, het moest altijd... Um, het moest altijd over dat geloof gaan. En muziek werd daardoor ook veel meer... gewoon een propagandamiddel en een vehikel... om een boodschap over te brengen. Dus... Uh, dat kon nog wel eens voorgaan voor de, voor de kwaliteit van de liedjes of de, zeker, de ja, zang of wat dan ook. Zeker. Nou, er werden wel kwalitatieve goede dingen gemaakt. Alleen ik vond, altijd, ik vond het altijd al vreemd dat het... Het was gewoon reclame muziek in die end. En geen uh, oprechte kunst. Zo uh, heb ik dat in, zeker toen ik opgroeide als n -tiener werd zou wel ervaren. Dan was daar het zaadje van je, van je afvalligheid waarschijnlijk al geplant bij die gedachten. Van hé, hey, dit is propaganda muziek, er is mooiere muziek. Ja, nou, ik, ik, ik ben heel gevoelig geworden in die periode, denk ik... Uh, voor wat echt is en wat niet echt is. Omdat je in een, in een omgeving leeft waar er geloofd wordt in een grote leugen. Dus ja, dan ben, je, dan ben ik, laat ik het zo zeggen... daardoor ben ik altijd wel op mijn hoede geweest. Om daar niet nog een keer in te trappen? Nou, ik wilde het wel heel graag geloven. Uh, heel lang heb ik dat ook wel geprobeerd. En ik, maar uh, nee, op een gegeven moment... Uh, Leren na te denken. En dan is het mooi geweest. Ja. Je, bent, je bent niet meteen voor de muziek gegaan. Je hebt, je hebt eerst de journalistiek gedaan. En dat, dat is eigenlijk ook altijd wel ergens bij je blijven horen. Het vertellen van verhalen, het maken van films... Ja. Dus het is eigenlijk iets dat je, dat je niet helemaal hebt, hebt losgelaten. Nee, ik voel me ook wel echt een verhalenverteller. Dat is nou natuurlijk met mijn liedjes ook. En soms ligt het maken van films of documentaires... best wel dichtbij het schrijven van een, van een lied... en het componeren en het opnemen van een plaat. Um, en het is ook... Het, de muziek is er wel altijd geweest. En uh, het feit dat ik journalistiek ben gaan studeren... kwam ook juist voort uit het feit dat ik al heel veel muziek maakte. En daar ook mijn geld mee verdiende. Uh, dus ik had, dat had zoiets. Ja, dan hoef ik niet voor naar het conservatorium. En uh, journalistiek lijkt me een mooie optie. Omdat daar werd ook, werden ook verhalen verteld. Het conservatorium brengt natuurlijk ook een soort risico met zich mee. Dat iemand je gaat vertellen wat, wat je moet doen. Hoe de, hoe de muzikale wet in elkaar steken. Of hoe je iets handiger kan aanpakken. Waardoor je je authenticiteit ook voor een deel opgeeft. Nou... Ik denk dat het laatste dat het in die tijd dat het voor mij een optie... of dat speelde of wat ga je studeren, was het absoluut zo. Uh, de mensen met wie ik toen werkte in studio's... en ik heb veel ook als backing vocalist gewerkt of als sessie bassist. En ik, ik zag nooit mensen... De, ze kwamen er allemaal uit als eenheidsworst. Vooral zangeressen, vond ik. Die leken allemaal op elkaar. Omdat ze mooi hadden leren zingen. Ja, maar op precies dezelfde manier. En, en, terwijl ik dacht, ja, maar waar je, je eigenheid en, en je, je eigen wijsheid... En die, dat, hoor je toch juist, dat hoor je toch juist te koesteren en te cultiveren, zeg maar. En tuurlijk heb je... Wat het mooie van zo'n opleiding is dat je 24 uur per dag met muziek bezig bent. Maar goed, dat, ja, ik heb dan journalistiek gestudeerd... en ik heb ook in die tijd uh, meer muziek gemaakt dan ooit misschien wel. Wat was het moment dat je dat echt durfde, je eigenheid vast te houden... Je niet te laten beïnvloeden door anderen, geen compromissen sluiten en echt weten: oké, okay, zoals ik het in mijn hoofd heb, zo gaat het gebeuren. Nou, ik, ik, ik, ik had wel verschillende beentjes en projecten en op een gegeven moment was er een bandje wat vrij ambitieus was, maar dat. Uh, op een gegeven moment was ik het zo zat dat al mijn ideeën verdwenen in, de, ja, in het collectief. In het collectief. En, um, en ik wilde gewoon zelf de baas zijn, eigenlijk. Ik dacht, ja, ik stop er zoveel energie in en ik weet ook wat ik wil maken. En dat begint ook vaak goed, maar het eindproduct was van altijd... Ja, een hele, hele armoedige afspiegeling van, van, van wat ik in mijn hoofd had. En uh, toen dacht ik, ja, dan kan ik het beter gewoon zelf gaan doen. Uh, bepaal ik het zelf, dan uh, neem ik ook de verantwoordelijkheid voor alles. Ook als het misgaat. Of als het, uh, en dan uh, dat voelde ik me heel goed bij. En dat is, daar is eigenlijk het eerste. Bluetooth-album, dat is daaruit uh, voortgekomen, uit die gedachte. Het moment dat je een uh, verlicht despoot werd en dacht, mijn manier, zo gaan we het doen. Ja, ik vind democratie vind ik echt overschat. Zelfs uh, in het echte leven. Uh, en in de kunsten al zeker. Ik vind het, uh, het functioneert zelden goed. Dat, dat blijkt ook wel. D er zijn uitzonderingen van, van groepen die het heel goed hebben gedaan... of samenwerkingen die fantastisch ja. zijn. Ja, de, de, de uitzonderingen denk ik waar het goed bij is gegaan... Uh, was, dan zijn er goede zakelijke afspraken ook gemaakt. Uh, en het levert denk ik ook wel goede dingen op. En het is ook niet zo dat ik niet... Ik, ik werk heel graag met, met, uh, met muzikanten en, uh, samen. Ik heb een fantastische band echt hele talentvolle mensen... die ook allemaal hun eigen inbreng hebben. Ook zeker live. Uh, en het is heerlijk om samen met anderen muziek te maken. Maar ik heb zo'n eigen visie op hoe iets moet klinken... en, en waarom het zo moet klinken... Dat ik, um, nou, dat ik de touwtjes goed in handen hou. Je werkt nog steeds vaak samen met je broer. Die, ja. die, die, jullie, zijn, ja. jullie zijn nagenoeg onafscheidelijk. Uh, Johannes en Jacob. Zie je de een staan, komt de ander eraan. Mm -hmm. Hoe gaat dat? Met je broer samenwerken en toch gekozen hebben... mijn weg, zo gaan we het doen. Dit, dit is mijn project. Ik maak de keuzes. Ja, het gekke is dat we daar nooit echt zo over praten. Uh, dat is een soort van uh, natuurlijk iets of zo. Um, en we, ik heb bijvoorbeeld voor, voor Up heb ik de vokalen met Jacob opgenomen... Hij werkte toen als engineer in mijn studio. En dat was echt. Uh, ik ben er echt heel trots op hoe dat, ge hoe dat gegaan is. En daar. daar um, ja, hoe gaat dat? dat is, we hebben er eigenlijk nooit een afspraak over gemaakt: van zo gaan we het doen. En het is wel zo dat hij. Hij schrijft zelf ook veel muziek. Hij maakt ook. Uh, maakt ook zijn eigen producties. En um, af en toe stuurt hij mij iets op. En dan. Uh, dan denk ik, oh ja, nou, dat vind ik wel tof. Of ik vind het echt helemaal niks. Of ik vind het echt iets voor hem. Uh, maar er zijn ook heel vaak dingen... dan komt hij met een half idee en ik denk, wow, dat is te gek. En dan begin ik eroverheen te zingen en dan stuur ik het terug. En dan, ja, vindt hij het meestal ook wel mooi. Niet altijd, maar dan... Dat is wel een hele toffe manier van samenwerken. Dan eigenlijk jat ik van, van, van zijn werk dan een onderdeel... en maken we daar samen dan weer een song van. Jullie voelen elkaar aan en jullie hebben toch dezelfde smaak voor dingen. Voor, voor een deel wel. De, de overlap is groot. Maar uh, ik weet ook wel dat hij bepaalde dingen. Ik weet nog dat het, toen ik voor het eerst met het liedje uh, Wolves Behind the Glass kwam. Dat een heel klein slaapliedje is eigenlijk. Wat ik op ukulele speel. Dat vond hij vreselijk. En uh, dat vond hij echt. Dat vond hij gewoon echt niet mooi. En ik. Ik, ik was zo. Uh, die song was zo, is nog steeds zo belangrijk voor mij. Dus het is dan geen haar op mijn hoofd. Die denkt, euh, nou, dan doen we hem toch niet. Of Als jij het niet mooi vindt, doen we het niet. Nee. Het, het maakt je wel een relatieve laadbloeier. Dat is nu vergeten, omdat je het daarna heel snel hebt ingehaald. Maar 2008, het eerste album. Toen, toen was je al 33, 34, zoiets. Dat, dat, dan is er eigenlijk al een soort punt gekomen... dat het misschien allemaal wel niet ging gebeuren. Ja. Of, of ik, heb je dat niet zo ervaren? Ik heb daar nooit op die manier bij stilgestaan. Ik had... Achteraf misschien wel eerder het heft in eigen handen moeten nemen. En, en eerder moeten stoppen met, uh, met de collectieven waarin ik werkte. Uh, om, om gewoon echt zelf aan iets te werken. Maar goed, het is ook, het is ook goed zo. En, uh, ja. Is dat nog eens een, een strijd? Met, met de platenmaatschappij, met, met producers, met wie dan ook? Moet je, moet je het nog bewaken, die, uh, die autonomie? Ik moet het... Uh, um... Nou ja, kijk, ik werk ook met mensen die mijn platen opnemen en mixen. En ik... Uh, Martijn Groeneveld is daar belangrijk in. En, en Jacob ook zeker. En, en dan kan dat soms een kant op gaan. Dan moet je daar even goed, goed bij. Ja, dan moet je er wel bij blijven. Maar ik ben wel altijd eigen baas. Zeg maar. Dus ik bepaal het vanaf het begin tot het eind. En het, heel af en toe. Uh, een paar jaar terug. heb ik voor de Tour de France start in Utrecht. Een, een liedje geschreven. Zij vroegen mij: wil je een song doen? Ja, dacht ik, leuk, weet je, ik ben een wielerliefhebber. En ik wilde niet per se een wielerlied schrijven. Uh, maar gewoon een mooi popliedje met een soort Frans gevoel. En, en ik had die zo'n geschreven. En men, men was erg enthousiast. Er kwam een mooie film bij van Job, Joris en Marike. En toen uh, kreeg, kreeg men uit Parijs te horen. Ja, we vinden het te gek. Mooi, mooi liedje. Maar of de titel anders kon. Uh, Want het, het heette uh, uiteindelijk Bon Voyage. Klopt, Ja. Uh, <laughs> Goede reis, ja. Goede reis, maar dat vond ik heel... Ja, laat ik het zo zeggen. Het liedje heette niet zo. Het heette Bon Courage. Sterkte is dat eigenlijk ja, meer. Eigenlijk en, het is iets, iets en het, opbeurender dan sterkte, maar... Nou, laat ik het zo zeggen. Laat het me uitleggen. Het is... Ik... Dat bekte ten eerste veel beter. Die hele song zit vol met de titel. En het is wel... Het is wel snel aangepast. Alleen ik dacht, ja, het is al zo'n vrolijk liedje het is al zo'n gelikte productie. Ik heb juist iets nodig wat het net iets edgier maakt. En de Fransen zeiden terecht... ja, maar bon courage zeg je tegen mensen die in nood zijn... of die, die, die een probleem hebben, die verdrietig zijn of ziek zijn. Dat zeg je ook tegen wielrenners die kapot gaan op, als een berg op fietsen. En, uh, en toen zei ik, ja, precies, dat klopt, zo bedoel ik het ook. En dat vonden zij niet gezellig genoeg voor de dus Tour. Dus toch dat zwart versus de, nou ja, de opbeurende commercie van zo'n tourdirectie... Ja, en toen heb ik echt wel gedacht, wat moet ik nu, weet je wel. Ik vond het een eer, ik hou van de stad Utrecht. Ik wilde die mensen ook niet in problemen brengen. Toen had ik voor het eerst, dat ik dacht, ik heb het niet meer in de hand. En ik moet nu eigenlijk, een... ik had ook kunnen zeggen, ik doe het niet. Dan was er een heel probleem ontstaan, maar ik had toch weer... De... Nou ja, een titel van een liedje. Het is, het is misschien overkomelijk, toch? Nee, nee. Nee. Nou ja, ik moet, nee. nee, ik vond het heel erg. Het is niet gewoon de titel, het, ik zing het. De essentie van het 65 liedje. 65 keer geloof ik in dat liedje. Dat hele, het hele refrein is de titel. Ja. Dus ik vond dat echt een heel heftig ding. Dat, dat eerst. heb je eigenlijk ding... spijt van. Um... Nee, ik heb het wel overwogen. Toen toch omgedraaid in Bon Voyage. Maar bij, bij projecten die daarna volgden. Heb ik altijd wel van tevoren heel duidelijk uh, afgesproken... Want ik vind het leuk om af en toe zo'n zo project te doen... dat ik uh, wel blijf bepalen uh, wat Hoe het inderdaad gaat. is. Ja. Je, je maakte ooit een, een, een eigen versie in uh, het programma De Wereld Draait Door... van uh, Shout van Tears for Fears. Ja. En dat, dat, dat sloeg enorm aan. Het was, het was ook een, een, een prachtige omkering van, van dat liedje qua, qua sfeer. Of je, of je legde iets mm -hmm. bloot. Toen, toen zei eigenlijk iedereen maak er een single van nu ja Dan wordt het een hit. Klopt. En, en daarin was je eigenwijs genoeg om, om te beseffen... nee, laat ik dat nou niet doen. Ik heb het ook, ook daarna... want ik was toen, uh, stond toen op punt ook weer een, een club... mijn eerste echte uh, eigen clubtour te doen. En, en die verkocht ook uh, razendsnel uit, die shows. Um, maar ik speelde dat liedje niet. Omdat ik dacht... ik wil niet die man van dat liedje worden. Ik heb zelf enorm... Veel liedjes die ik graag met jullie wil delen. Maar niet per se dat liedje. En ik heb dat toen bewust niet gedaan. Omdat ik het gevaar zag van... Uh... Tenminste vond ik een gevaar. <coughs> dat je altijd die man van Shout zou blijven. En, uh, en ergens is dat ook nog steeds wel. Ik bedoel, heel veel mensen hebben me daar... Zeker het grote publiek heeft me daar ontdekt. Ik heb uh, toen uh, vele uh, fans en haters bijgekregen in één klap. Uh, wat heel tof is natuurlijk. Ehm... Um... Maar ik heb het pas laat, laatst, uh, afgelopen najaar, in een theatertour... voor het eerst weer gespeeld. Het was toch wel fijn. Ik denk dat het toch ook een goede keuze is... om, om, om dat als het een beetje een uitzondering in je werk is... en niet, niet de essentie van wat je doet, om daar gewoon overheen te stappen. Want ik heb het gedaan, het sloeg aan. Maar ik ga, ik ga daar niet een soort uh, speerpunt nou, van ik maken. Ik stond ook echt nog wel in het begin, voor, voor mijn gevoel, van, van mijn uh, carrière... En als, als dan een song van een ander in een programma waar je te gast bent, als dat dan gaat bepalen wie je bent als artiest, dan ik denk dat je daar op moet passen. Ik denk dat beginnende artiesten daar sowieso voor moeten oppassen. Laten we weer luisteren naar uh, een uh, nummer van het uh, nieuwe album, Every Step. I just Loutsoen en hij zit tegenover me, Johannes Sigmund. En het uh, nummer heet Every Step van Ab. En dat is het uh, derde deel in een uh, trilogie van uh, drie albums. En dit is dan, uh, waar we het over een het, uh, eens het uh, middendeel van de, van de triptiek geworden. Je, je vertelde van ja, het was, het was eigenlijk ook om mezelf te, te doorbreken. Om het, uh, om het van me af te schudden. Het ritueel van uh, toeren en een plaat maken. En, en een soort... Nou ja, bijna doodervaring is een wat groot woord... maar een confrontatie met de eigen kwetsbaarheid... lag er ook aan ten grondslag om een andere manier van werken op te zoeken... om wat sneller te gaan werken. Te kijken hoe snel je een liedje af kan maken. En uiteindelijk is dit album toch weer, toch weer wat geproduceerder... toch weer wat doordachter ja. dan, uh, dan, dan het was. Mm -hmm. Een van de dingen die mij, mij opvallen in jouw liedjes... is dat, dat je nooit een herhaling zoekt in het liedje. Dus waar, waar veel bands doen gewoon een refrein... en dan nog een keer te refrein en nog een keer het refrein. In dat liedje doe je, voeg je eigenlijk altijd al iets toe aan de keer dat het refrein terugkomt? Ja, ik vind het, ik vind het mooi om, om liedjes uh, langzaamaan steeds meer laag aan te brengen in songs. En heel veel liedjes hebben ook uh, nauwelijks echt refreinen. Uh, dan blijft het soms bij een vers en een pre-chorus, zoals we dat uh, vaak noemen... en dan komt dat refrein nooit. Uh, maar is dan bijvoorbeeld het een, een melodiethema dat wel terugkomt, neemt, neemt die rol van een refrein over. Dat maakt het soms voor radiozenders lastig... om, uh, om het uh, op hun playlist te, te zetten, bijvoorbeeld. Want men, dat is gewoon je moet er misschien soms net iets meer moeite voor doen. Uh, en de beloning, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Ik weet dat mijn, mijn, uh, uh, mijn engineer en ook producer Martijn Groeneveld... Dat Bijvoorbeeld van die Juno you know track zei van ja, ik vind het, vind het wel tof, maar wanneer, wanneer komt het nou? Wanneer, wanneer gebeurt het nou? En ik vind het wel mooi om, om de spanning op te zoeken van een compositie, het zo lang mogelijk te rekken, eigenlijk. En misschien het uh, nooit te laten gebeuren. Een soort verwachting die niet helemaal wordt ingelost, waardoor, waardoor je blijft hunkeren. Ja. Dat is de basis van filmmuziek volgens mij. Ja, het is steeds natuurlijk wel, het is steeds wel een soort van teaser. Naar iets wat gaat komen. Uh, maar soms is het ook interessant als het niet komt. En, uh, en dat je dus moet wachten. En dat maakt het ook wel weer. Dat vind ik juist ook zo mooi aan het concept van een album. Dat je liedjes bundelt. En dat het ene liedje misschien uh, juist. Uh, de onderstreping is van wat je in een vorig lied hebt proberen te doen. Je, je doet dat ook eigenlijk als je, als je het meer nu over die albums heen kijkt. Op, op dat niveau, elk album moet helemaal nieuw zijn. Een heel nieuw begin. Je hebt eigenlijk geprobeerd om, om op geen enkele manier een soort vervolg of een, of een herhaling van, van de vorige plaat te maken. Ja, nou, dat, dat is wel met het streven op zijn minst. Ja, nou, met het drieluiken was het wel lastig, maar ik ervaar wel steeds. Ik vind het zo. Uh, ik heb er wel eens over nagedacht, maar dat, is, dat wordt me afgeraden door de mensen om me heen. Maar om om elk nieuw album ook onder een hele nieuwe naam te maken of zo. Maar, maar zo zie je het eigenlijk wel, een heel nieuw project. Ja, het is zo, het is zo fijn om te debuteren. Uh, omdat er dan... Er is nog nauwelijks een verwachting. En um, bij jezelf ook niet. Je maakt iets en je, ja, je ziet wel. En, en bij de mensen, bij, bij, zowel bij, bij volgers als muziekliefhebbers... Um, die benaderen een, een, een debuutplaat echt heel anders dan een vervolgplaat. Omdat er al een geschiedenis is. En soms lijkt het me, het lijkt me gewoon gaaf... maar het is, ja, het is gewoon niet te doen om eigenlijk steeds te debuteren. Maar zo, zo voelt deze plaat ook wel weer. Dat, dat Eigenlijk zijn fans in die zin een, een last. Hoewel het natuurlijk uiteindelijk gewoon een zege is. Maar ze zijn altijd bezig met... is deze plaat net zo goed als de vorige? Of ik was net gewend aan die stijl en nou komt hij weer met dat. Ja. Nou ja, het is ook wel fijn. Um, ik heb het zelf ook wel met artiesten die ik volg... dat ik toch wel benieuwd ben van hoe, hoe gaat die nieuwe plaat klinken. Je zei, je zei het net al, je bent een enorm wiederfanaat. Mm -hmm. dat, dat, dat is echt wel meer dan een hobby en een passie... en, en iets dat je op tv kijkt. Hoe, hoe ver gaat dat inmiddels, jouw, jouw, jouw wielergekte? Um... Nou ja, ik volg wel echt alles wat los en vast zit. En ik, ik lees er veel over. Ik kijk, ik ga graag naar de koers. Ik heb ook wel redelijk wat contact met allerlei uh, renners, waar ik soms ook nog wel eens mee, mee fiets. <laughs> um, ja, ik uh, ben gewoon helemaal gek van die sport. En ik probeer zelf ook af en toe te fietsen. Toch wel twee, drie keer in de week. En de naam Blauwzoen kwam ook van een, van een Deense renner van wel eer? Ja daar heb je je naar vernoemd of dan de band, ja het is, geen, heb, het is geen ik e eerbetoon maar de klank het is eh, gewoon een mooie naam ja de, de klank van een naam sprak me heel erg aan en de naam ja dus je had je had ook gewoon uh, weet ik veel platini kunnen eten of uh, ja als, als dat een mooie klank had gehad? ja dat had best wel gekund alleen ja het is geen toeval dat ik die naam ken Bladsoen, omdat ik gewoon wielrennen volg en in uh, ja, dat is, dat is een, een, een onbekende naam En die mij wel wat zegt, zeg maar. Dus uh, die kwam ik ooit tegen, ja. Is er een soort, soort verband of parallel tussen de manier waarop jij muziek maakt... en, en die wielersport? Want, want het, het klinkt eigenlijk ook als een soort klim de hele tijd. Ja, nou, ik denk het wel. Ik denk wel dat het, wat ik net ook al zei... ik, ik, ik hou van, van goede finales. En uh, een, een wielerwedstrijd is ook pas leuk als de finale goed is. En het is ook altijd de vraag... ook van de tv komt het wanneer begint de finale? Want het is niet uh, zoals met voetbal... dat je eerst een halve finale speelt... en dan komt er eens een keer een finale. Op elk moment van een koers... en zeker in, het laatst, in de laatste... 80 kilometer... kan de finale beginnen. <laughs> uh, en soms gebeurt het helemaal niet. En dan hebben we een hele saaie koers. En, uh, maar ik hou, ik hou van... Uh, en zo'n finale is ook alleen maar leuk... als je zeg maar... De start kent en het middengedeelte gevolgd heb en weet wat daar gebeurd is. Dus uh, het is een, ook weer een verhaal wat in, in lagen langzaam, um, langzaam uh, ontstaat en, en met een beetje geluk een hele mooie finale oplevert. Dus je zult niet snel een liedje met een fade-out maken. Ik heb, ik heb volgens mij wel wat liedjes met een fade-out. En uh, maar dat is een fade-out eigenlijk van een finale die niet wil stoppen. Het is gewoon zo'n eindeloze ja, repetitie van het. Ja, ik vind het mooi. Het. Ik vind het, soms werkt het goed. Ik vind het soms mooi als zo'n als fade-out is. Eindigt het dus niet. Het, het mooie is, je had het over, over je, je, je, je somberheid. En dat is waar moedigheid eigenlijk altijd wel op de loer ligt in jouw bestaan. En dat je vanuit de donkerte werkt. Een groot deel van je leven bestaat nu ook uit toeren en optreden. Ja. En, en dat zijn soms echt tours met een, met een bus en slapen in de bus. En dan uh, mm -hmm. heel Duitsland door en heel België en, en uh, ja, ja. noem het maar op. Scandinavië. En, ja. Scandinavië en, en, en zo nog wat plekken. Is die zwaarmoedigheid dan ook aanwezig of is die er dan juist niet... als je in zo'n zo cyclus zit van, van reizen, optreden? Nou, ik ben, ik zit dan, dan zit ik echt zo goed in mijn vel. Dan, dan, is, dan is dat helemaal niet, niet daar? Nee. Dat is best wel gek misschien, maar ik ben dan vaak omringd door hele lieve, talentvolle mensen. Uh, mijn vriendin is ook vaak mee. Dat scheelt misschien wel, want dat is trouwens niet bij iedereen in de crew en de band zo. Dus wellicht is dat. Uh, um, dat scheelt denk ik voor mij in ieder geval wel. Maar ik, ik ben daar, ik voel me dan echt als een vis in het water. Als ik kan toeren en volgende dag wakker worden in de stad waar we s'avonds spelen. Uh, en optreden vind ik een van de mooiste en leukste dingen om te doen. Het grappige is dat, dat, dat, dat er nog wel eens een soort karikatuur van je is gemaakt... van uh, oh, die zwaarmoedige jongen met, uh, met dat kapsel. Maar als je op het podium staat, dan, dan, dan is er eigenlijk ook wel een soort euforie. Ja. Je, je, hebt, je hebt veel humor, er straalt veel blijdschap vanaf... En, en dan zie je eigenlijk iemand waar, waar helemaal geen zwaarte in zit... Dan, dan ben je volgens mij gewoon als een vis in het water en, en heel erg content. Ja, ja. Maar ik hou er ook wel van om zwaarte van me af te zingen. En af te spelen. Uh, en er zijn soms liedjes die brengen je juist naar een donkere kant in jezelf. En dan is het wel goed als dat in balans is. Als er ook liedjes zijn waar je eventjes dat weer van je af kan zingen. Dus en... Ik merk ook wel dat het zo voor, voor mijn publiek soms zo werkt. Ook in een zaal, weet je wel. Wat... Uh, maar zoveel verschillende emoties tegelijkertijd zich... Uh, die je ziet, afleest aan de mensen. Weet je wel, dan staan ergens uh, een, een jongstel uh, heel geld te tongen. Terwijl er linksachter in de hoek iemand staat te huilen. En boven staan, staan mensen te klappen. Weet je wel, dat kan allemaal in één Allemaal song. interpretaties van hetzelfde nummer. Ja, ik vind dat wel bijzonder. Dus En dus... En dus is zo'n lied voor één voor iemand misschien heel donker en duister... of heel troostend. En voor de anderen is het vooral leuk. Is het vooral leuk? <laughs> ja. Dat element van de, van de gospel wordt dan ook iets anders. Als je, als je, zeker als je een grotere gelegenheid speelt, zoals pingpop... Dan, dan, dan zit er eigenlijk ook een soort massaliteit in. Ja. Iets, iets dat je bij Bruce Springsteen wel eens ziet. Weet je wel? Dat, dat, ja. hij, dat hij op die manier er bijna een soort dienst ervan maakt. Ja. Een soort... Uh, nou, ik, ik heb, er zijn wel echt shows, ook wel, die ik me herinner, ook in Paradiso. En ook wel grote festivals, die, die ook wel zo aanvoelden. En ik maak daar met Jacob uh, ook wel eens grappen over. Van dat er dan soms iets gebeurt in een, in een concert. En dat het dan aangaat. En wij, we zeggen dan soms gekscherend van, uh, ja, dat, dat de Heilige Geest er dan bij komt. En dat het dan, uh, dan dat zijn de mooiste avonden. Maar dat is iets van een rare uh, wisselwerking tussen de energie van het podium... en de energie uit de zaal die elkaar op, die niet botsen, maar samen nog een, grotere, een soort raar groter gevoel geeft. Dat heb je soms ook in een stadion met, met, met een voetbalwedstrijd of zo. Dat is iets heel vreemds wat massa dan doet soms. Maar dan heb je nog twee teams en bij rock'n'roll is, is iedereen tezamen met hetzelfde ja. bezig. Ja. Dat, dat is helemaal geweldig. Ja, wat dat betreft is het, uh, heeft, het, heeft, heeft er ook een rol, zeker uh, religieuze aspecten. Het uh, gaat gebeuren. Pinkpop komt eraan. En, uh, en nog een paar andere festivals. En uh, het uh, toeren gaat ook weer beginnen. En ja. het, uh, het album-app is net uh, verschenen. En de single, die ging, het, uh, die ging het album vooruit. En dat is uh, deze, die gaan we nu luisteren. Hey Nou, Blauwtzoen Johannes, dank je wel. Het was me genoegen dat je. Dat je langs wilde komen. Graag gedaan, dankjewel. Oh, wel. Was dat van het nieuwe album up. En dit was de single Hey Now. Zometeen in Nooit meer slapen beeldend kunstenaar Erik Wesselow komt op bezoek. Ja Boots kreeg de reismicrofoon mee. En u hoort zijn week, want hij heeft een nieuwe album. En u hoort Janneke Vreugdehil, die een ode brengt aan de boekwinkel. Zij is culinair journalist en kookboekenauteur. En dit allemaal naar aanleiding van Independent Bookstore Day. Komend uh, week is dat. Twitter, het VPRO, NMS en uh, Facebook uh, doen we ook nog steeds aan, geloof ik. En uh, u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen. Van alle kanten.